Avond. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op meerdere grote treinstations zoals Den Haag en Leeuwarden zijn pro-Palestina demonstraties... De zogenoemde sit-ins vallen samen met de eerste dag van Ghanoukka, het Joodse lichtjesfeest. De directeur van het Joodse informatiecentrum Siri vindt dat geen lekkere combi, vertelde ze vanochtend aan WNL. Ik denk wel dat we wat gevoeliger mogen zijn naar de duizend Joden die naar de Dam gaan komen voor Ghanoukka... en vervolgens wel geconfronteerd worden uh, met zo'n demonstratie op het moment dat zij over het Centraal Station lopen. Ik vind uh, de combinatie heel gevoelloos en uh, zeker zo'n minderheidsgroep in Nederland mogen wat meer. Beschermen dan dat nu gebeurt. En er waren nog meer acties. In Leiden werd gedemonstreerd bij een defensiebedrijf dat onderdelen verkoopt voor Israëlische F-16's. En in Den Haag liepen honderden mensen mee aan een stille tocht. De kustwacht heeft op de Noordzee een zeilboot tegengehouden met erop twaalf illegale vreemdelingen. Dat gebeurde zaterdag al, maar ze laten het nu pas weten. Twee Nederlanders van 29 en 39 zijn opgepakt voor mensensmokkel. En koploper PSV heeft Heerenveen met 2-0 verslagen in de eredivisie. Voor de rust stond het al 1-0 en in minuut 55 werd de nummer 2 gemaakt. Dat is daar Peppi, 2-0. Dat is lekker invangen voor Ricardo Peppi. En er is nog meer voetbal vanavond, want Feyenoord begint op dit moment tegen SC Volendam. En je zult maar bij de kassa van de supermarkt werken. Ja, dan krijg je nog wel eens wat scheldwoorden naar je hoofd geslingerd. Kan Rosemarijn van 19 over meepraten? Kankerhoer, zelfscanslet, um, zijkwijf, kutwijf. Van alles. Ja, ze is er zo klaar mee dat ze heeft besloten om er iets aan te doen. Op haar trui hangt nu niet meer haar naamkaartje, maar allemaal naamplaatjes met scheldwoorden. Zo wil ze aan haar klanten laten zien hoe er met haar en haar collega's wordt omgegaan. Vindt deze klant wel een stoere actie? Ja, ik vind het een fantastische actie. Want ik erg me ook dood aan mensen die uh, zich uh, onheus uh, gedragen en, en die uh, vervelend doen tegen het personeel. Dus uitstekende actie. Wat ziet u dat dan wel eens? Ja, dat zie ik wel eens. En ik, ik vind het echt verschrikkelijk. Roos Marijn zegt dat ze veel positieve reacties krijgt op haar bordjes. En ze hoopt dat mensen zich door haar actie beseffen dat zij en haar collega's ook gewoon mensen zijn. Dan nog het weer. Later vanavond en vannacht komt er regen aan vanuit het zuiden. In het noordoosten kans op natte sneeuw. En morgen begint nat, maar later droogt het op en is er kans op zon bij 5 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 bij het derde uur van deze Alternative FM. Jou hoort het goed uh, op deze radio, inderdaad. Want Ons Zwijgen is de afdruk van deze derde uur van Krachtstroom, een Amsterdamse band. Um, waarom zeg ik dat? Uh, dat heeft alles uh, te maken met de tekst. Want uh, die heeft Lex Koppolse, uh, een van de, de bandleden, zelfs dus de frontman van de band...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 I'm freaking self That's all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 Natuurlijk de vraag of die kerstboom natuurlijk ook een beetje goed in beeld is gekomen. Kijk even nou al, het ja, ja, ja, ja, dat, dat is dus gelukt. Nou, die zal dan in de samenvatting uh, terug zijn te zien. De samenvatting mensen, die komt uh, op uh, altfm.nl elke maandag. Uh, er zal dan ook uh, deze samenvatting worden meegenomen in het uh, bericht. Kijk, kijk dat, uh, dat is altijd wel heel erg leuk als je dat uh, nog mee uh, kan nemen.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 Let's yeah. go! Liar of Let me tell you a piece of the truth My words might be big But my heart is small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 Het is uh, Tigre Royale. Ja, ah, dat dacht ik al. Ik denk, ik zeg het helemaal niet goed. Uit <laughs> Frans. Uh, tigre Royale. Dus het is een beetje op zijn Frans, uh, begrijp ik in dit. Uh, nee. dit. Um, ja, er staat uh, in. Uh, ik heb hem in de uh, beste releases staan van 3 voor 12 Noord-Holland. Daar heb ik hem ja, uh, afgelopen bedankt. week heb ik hem, uh, meegenomen. Want uh, het album.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 Het is niet uh, bewust hoog gegaan. Nee. Het is gewoon maar dat, is dat, zelf ontstaan. Ja, maar dat gebeurt vaak, denk ik, hè, met, met uh, dit soort dingen. Ja, ik ja. vind het wel heel leuk. Ja, maar uh, ken jij Suzie en de Benji's uh, het uh, werk? Mars. Ja, dat uh, lijkt mij wel. Als je in het alternatieve <laughs> rock-en-pust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 Moest niet zo mooi klinken, zal ik maar ah, zeggen, ah, dus, uh, ah, Ja, ja. Uh, Het is een beetje dwars. Zijn jullie eigenlijk ook dwars als Labyrinth zijn? Nou, als mens valt het best wel mee. Ja, ja. <laughs> ja maar als muzikant uh, bedoel ik dan. Uh, um, nou, we zoeken graag de grenzen op van de muziek. We hebben ook heel brede muziek smaak. Uh, ja. Um, ja. Voor mij zit er ook niet zoveel uh, verschil in die zin.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 ook gezellig, zoals ja. altijd. Ja, ja, ja. ja, dat, ja, uh, ja. En uh, ja, uh, met de kerstbomen is het iets anders hier. Ja, ja ja ja. <laughs> en, uh, ja, ja. ja, wat wou je zeggen? Oh, nee, nee. Het uh, ja, is nu kersttijd. Hè? Direct ja. na Sinterklaas. is Ja, dan begint hè? het al. Oh, bam. Oké. Okay. Ja, ja, <laughs> Sinterklaas is uh, de, de hielig licht. En, uh, en we kunnen overgaan uh, naar de kerst. Maar heb je zelf ook iets met kerst?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 Ja. ja, prima. Ja. <laughs> dus, eh, ja. Ja, dus, ja, we zijn wel doorge, door, doorgegaan. <laughs> ja, oké, oké, oké. Ja, ja, ja. ja. ja. Um, even nog over het uh, album, want uh, alle gekheid op een stokje. Uh, fireplace. Uh, hoe ben je aan die titel gekomen eigenlijk? Uh, ja, het is niet zo uh, ingewikkeld. Uh, ik, ik zat uh, letterlijk <laughs> op de. Uh, wij, wij hebben een, een nieuwe uh, uh, Fireplace uh, uh, gekocht, zeg maar. Mm. En, uh, Hard, open, heart, zeg ja, ik. open ja, hard. Ja, open hart, ja. Uh, open net voor de lockdown, weet je. En dat was heel handig. Uh, ik, ik heb heel veel liedjes uh, uh, geschreven aan het, het moment dat ik was aan het kijken. De vuurtjes, dus ja, uh, ja vuurtje in de open hart, Dus dat was... Uh, Is daar ook het, het merendeel van de liedjes uit ja, ja, uh, ontstaan? Ja, ja, ja, ik bedoel, ja, het, het, het, het klinkt een beetje stom, maar ja, het was echt, ik zat net, letterlijk...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 Oké, okay. vierde keer. Komt ja, die zal yeah. uh, gerust nog een keer komen. Maar we gaan uh, weer even nog uh, verder met uh, een stuk uh, muziek te laten horen. Hier is Burning Bridges van Femke.